11 uur. Het LOS-journaal. Door Altmegens. De Libische leider Gaddafi lijkt zijn greep op het land verder te verliezen. Volgens ooggetuigen hebben gewapende tegenstanders de macht gegrepen... in steden op nog geen 120 kilometer van de hoofdstad Tripoli. In het oosten van Libië, rondom de stad Benghazi... was het regeringsleger al enkele dagen geleden verdreven. Het Libische leger vecht in de omgeving van Tripoli tegen betogers, meldt het persbureau AP.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 Het weer het is bewolkt en in het westen van het land komt mist voor. In het zuidoosten valt plaatselijk nog wat regen. Vanmiddag is het vrijwel overal droog. Het wordt 3 graden in Groningen en zo'n 8 graden in Zeeland. Heeft u vannacht alweer slecht geslapen? Maak dan nu kennis met de matrassen en kussens van Tempoer. Zo ondersteunend dat u zich helemaal gewichtloos voelt.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 We kijken Muammar Gaddafi het nog eens goed in de ogen en vragen ons af... spoor je eigenlijk nog wel? Over de zelfbenoemde leider van Afrika, Azië en Latijns-Amerika... praat ik zo met Arabiste Anton Dekker. En baby's gewoon laten huilen of juist niet? That's the question. Al jarenlang. Theorieën over de opvoeding wisselen ze ongeveer per decennium. René van der Veer kent ze allemaal. Van dokter Spock tot oei, ik groei. Na half twaalf praat ik met hem. En altijd al schrijver willen worden, luister dan naar de tijdgeest later dit uur. Voor vragen, beeld en commentaar, surf naar degids.fm. Eerst even aandacht voor een plan dat menig verkeersovertreden zal bekoren. De PvdA wil kleine overtredingen, zoals fietsen zonder licht, niet langer meteen beboeten. Eerst een gele kaart uitdelen, is het idee. Jeroen Recoor is Kamerlid en woordvoerder voor de justitie van de PvdA... Meneer Rekoer, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben voor dit gesprek vier minuten. Een gele kaart en bij een tweede overtreding binnen een jaar alsnog een boete. Wat is daar het voordeel van? Het voordeel is dat je niet meer voor relatief hele lichte vergrijpen... zoals uh, bijvoorbeeld niet rijden met autopapier in de auto... of u noemde het al, fietsen zonder licht, fietsen op een voetgangerspad... Uh, niet meteen uh, bekeurd wordt. Uh, nu kan de politie uh, alles of niets doen, bekeuring geven... Of helemaal niet. Um, en ze kiezen vaak om bekeuring te geven. Omdat die bonnenquota, die drukken in de rug. Nou, dat vinden we flauwekul. Je wil het gedrag van mensen veranderen. Namelijk dat ze het niet nog een keer doen. Dat ze wel die papieren meenemen. En dan is een waarschuwing, een geregistreerde waarschuwing... zoals het officieel heet, is een veel beter middel. Want dan weet je, uh, ik word nu gewaarschuwd. Dat wordt genoteerd. De volgende keer als ik aangehouden word, ben ik echt het haasje. Ik fiets zonder licht. Een agent komt om de hoek. Totaal onverwacht. Houd mij aan, zegt hé, hey, hallo, stop. U fietst zonder licht. En dan? En dan? Uh, dan uh, zou hij meestal een bekeuring geven. Nou, maar in, fietsen, in uw fietsen... geval. Ja, uh, hoe bedoelt u in mijn geval? Nou, <laughs> volgens uw idee. Vol, volgens mijn idee zou hij dan een waarschuwing geven. Hoe doet u dat? Uh, alleen, ik vind fietsen zonder licht niet het goede voorbeeld. Dat zijn ook niet de voorbeelden die ik heb genoemd. Er zijn gewoon een aantal delicten waar de, nee, goed, waar uh, de politie uh, altijd een bekeuring moet geven. Uh, je, uh, die, ik heb mijn rijbewijs niet bij me. Precies. En dan, dan, dan, dan kijkt hij, uh, zegt hij, hoe heet u? Dan krijgt hij het systeem door. Uh, deze meneer heeft nog niet eerder een waarschuwing gehad. Dan zegt hij, bij deze krijgt hij een officiële waarschuwing. Maar heeft hij dan, dan een of, iPad bij zich, waarin hij dat kan controleren? Uh, ja, hij heeft die iPad niet bij zich, maar hij heeft... Uh, op dit moment nog een boekje bij uh, waar, waarin hij het opschrijft. En hij heeft contact met de meldkamer waarin ze het op kunnen zoeken. Uh, maar met de plannen van minister Opstelte is het zo uh, dat hij contact heeft direct met een administratief medewerker op bureau. En die, uh, die geeft meteen door wel of niet geregistreerd. En die kan ook meteen invoeren. Maar dat gaat toch uh, gepaard met een hoop bureaucratische romslomp? Extra nee, kosten dus? Nee, uh, uh, dat uh, is wel geteld één uh, regel opschrijven. Waar nu een bekeuring uit uh, uitschrijven, ik geloof dat ze 36 velden moeten invullen. Het is ongeveer tien maal minder administratief werk dan een bekeuring uitschrijven. Elke dag begaan heel veel mensen heel veel overtredingen zonder dat ze daarvoor bekeurd worden. Omdat ze eerst een waarschuwing krijgen, bijvoorbeeld van een agent. Is het eigenlijk niet een non-probleem? Nee, het is geen non-probleem. Mensen voelen zich vaak geïrriteerd uh, door het meteen uitschrijven van een bekeuring als ze de autopapieren niet bij zich hebben. Je, je hoort die argumenten ook wel van, we uh, moeten niet echt de boeven vangen. Nou, dat is nee. onzin. De politie moet ook op het verkeer letten. Maar je kan, maar kan toch ook op zeggen, schaft die regel doen. af? Wat zegt u? Voor die autopapieren die je niet bij je hebt, schaf die regel af, zeg. Laat ze een keer zien op een, op een bepaald moment. Nou, ik zeg, die regel is op zichzelf goed. Maar je hoeft dat niet meteen met een bekeuring te bestraffen. Het gaat er niet om de staatskast te spekken. Het gaat erom dat mensen de volgende keer die papieren bij zich hebben. Nou, en dan is zo'n geregistreerde waarschuwing veel beter... Neemt de politie het ook serieuzer, die waarschuwt. De politie gaat die zegt die volgende keer wel doen, mevrouw of meneer. Die zeggen je tuurlijk, maar de kans dat je diezelfde agent de volgende keer treft is, uh, is te verwaarlozen. Meneer Recoor, dit plannetje. Heeft dat ook maar iets in de verste vechten van doen met de campagne voor de Statenverkiezingen van 2 maart. Het is een plan wat ik al langer heb. Maar nu naar buiten uh, komt. En natuurlijk uh, is het mooi als wij als Partij van de Arbeid extra aandacht kunnen krijgen vanwege de verkiezingen. Maar op zichzelf uh, uh, is dit plan uh, niet ingegeven door de verkiezingen. Ik voorspel dikke winst. Ik hoop het. <laughs> Jeroen Recoer, Kamerlid en woordvoerder voor de Justitie van de PvdA. Hartelijk dank, Goedemorgen. Graag gedaan. Muziek van de Soldiers, dat is een unieke groep muzikanten... waarvan de zusjes Sofie en Kato en broer Joost van Dijk... met een samenzang de basis vormen. En die Soul, van Soul, he, van Ziel, is dus niet soldaat, maar Soul Dears... Die, uh, ja, die wordt vertolkt in dit nummer, luister maar. Don't sound new, so let's shut up and let us say no more. And well, last night something happened. It's etched upon my mind. The loud as a In november in de Verenigde Staten in Memphis namelijk om een debuutplaat op te nemen. En die komt op 28 maart uit van dit jaar. Die heet These Times. En daarvan alvast een single, Down on me, The Soldiers. En inderdaad, dat is de huisband van de wereld draait door. Dit is de gids .fm. Vara Radio 1. Ja, dat hebben we gaan het hebben over uh, Libië. Over Gaddafi. En uh, hoe spoort die man eigenlijk wel? Daar heb ik het zo meteen over met de Arabisten Anton Dekker. Eerst even alle nieuwe feiten op een rij met buitenlandredacteur Willem Frank Tenoot. Willem Frank. Ja, er wordt, uh, in de buurt van, uh, van Tripoli wordt er nu uh, zwaar gevochten. Dat zeggen BBC en Al Jazeera. Um, uh, in de stad uh, As-Sawiya. Uh, in het noordwesten van Libië, dat is echt vlakbij Tripoli, een kilometer of 50 tot 70 daar vandaan. Uh, iemand heeft naar Al Jazeera opgebeld vanuit die stad. Die heeft gezegd: van nou, dan wordt hij met zwaar geschud op uh, de demonstranten geschoten door, uh, door Gaddafi-loyalisten. Uh, uh, en er zou ook een minaret omver zijn geschoten. En als je uh, denkt van uh, waar ligt die stad eigenlijk. Uh, ik ben sowieso een beetje uh, de weg af en toe kwijt... van waar wordt er nou gevochten, waar niet meer. Mm -hmm. Welke steden zijn nou in handen van, uh, van, van Gaddafi nog steeds... en welke niet meer. Welke zijn er door de, door de, de anti-regering uh, demonstranten uh, ingenomen. En... Um, uh, een van de twitteraars die hier heel druk mee bezig is, uh, Iyad El-Baghdadi uit de Verenigde Arabische Emiraten, die heeft een, een kaart opgezet via Twitter. Uh, die uh, maakt ook regelmatig updates en daar kun je precies zien met allemaal vlaggetjes en in kleuren van, op basis van mediaverslagen natuurlijk, waar de, de regering nog uh, de touwtjes in de handen heeft en uh, waar de demonstranten. En je zei net, er is een minaret uh, stuk geschoten door de soldaten, door de loyalisten? Dat hebben ze dus, uh, blijkbaar, als ik die berichten zo lees, gedaan met, uh, met luchtdoelgeschut. Dus met zware, zware afweerkanonnen. Uh, dat zou ik niet weten. Hier staat wel dat, uh, dat die duizenden mensen. die wilden niet vertrekken uh, op uh, de bevelen van, uh, van het leger. Dus om misschien, de angst aan te jagen. misschien om angst aan te jagen. Ja. Ja. Hoe gek is Muammar? Gaddafi. Wie hem op televisie ziet en hoort, die krijgt de indruk... van een man die ze, zacht uitgedrukt, niet helemaal op een rijtje heeft. Ik praat erover met Arabist Anton Dekker. Meneer Dekker, goedemorgen. Goedemorgen. Die man uh, lijkt een beetje verwacht als je hem ziet in zijn televisieoptredens. Ja, hij is al heel lang gek. Hij heeft in uh, 69 ooit de Dat was een jongetje van 27. En voortdurend heeft hij de meest rare ideeën. Hij is er heel lang mee weg. heeft hij mee weg kunnen komen. Ja. Omdat hij heel veel geld heeft. Hij regeert over een land dat eigen land is. Meer een soort zijn stammen zijn het, verschillende stammen. En uh, hij houdt bijeen door stammen loyaliteit te kopen... of weer weg te halen. Op die manier. Uh, maar is hij zo nog... gek als een deur? Hij is altijd al gek geweest. Dat lees je ook uh, in de jaren zeventig verslagen... van de uh, bijeenkomst op de Arabische Liga. Dat hij opeens he, verhaal, hij met zijn pistool gaat zwaaien... en uh, iedereen gaat dreigen overhoop te schieten. Die man is echt... En dat was hij al op het moment dat hij ja, die ja ja, ja. ja, ja, zeker. Of hij nou ja, geboren is of weet ik niet. Maar hij was altijd, heeft het meest wilde ideeën. Elke rebellenbeweging overal ter wereld kon bij hem aankloppen. Hij kreeg geld. De Ira. Hebben we die oorlogen in West-Afrika? Libië, Sierra Leone. Die zijn deels door hem betaald. Ja. Maar, maar hoe oor... heeft hij dan een vredeslam aanhang kunnen verwerven op het moment dat hij uh, een ja. gestoord is? In die tijd uh, had je het, het Arabisch nationalisme. En een heel anti-Westen sfeer. En Hij is daar een beetje als ja, een voorman voor Hassan als jongen. Een soort, ja, ik kan zeggen, jonge officier, kolonel. Uh, hij heeft ook alle uh, rangen en legerrangen afgeschaft boven kolonel. Dus hij zat altijd het hoogste. Ja. <laughs> en hij steunt in eerste plaats op zijn uh, clan. Dat is belangrijk, de Kadhaf Clan. Dat? dat is een stam die zo'n beetje ja, in het uh, noordwesten is. En daar waar Tripoli ligt? Ja, dicht bij Tripoli. En uh, andere stammen, die straft hij of die koopt hij op en, enzovoort. Je ziet ook zijn leger, het leger, de officiële leger van Libië, is heel zwak. Hele grote delen zijn overgelopen naar rebellen. Dat zijn andere stammen. Hij steunt vooral op zijn, ja, wat dan maar noemen, presidentiële garde. En dat zijn zijn kleinleden. En die weten nu ook, we moeten als dood vechten, want de op Bijltjesdag. Die man heeft te veel bloed aan zijn hand, al heel lang overal terroristische aanslagen, mensen laten vermoorden. Niet alleen in zijn eigen land, maar ook buitenland in Libanon... in Jemen, uh, wat ik zei, Liberia. Uh, aanslagen in de discotheek, in Berlijn, uh, Lockerbie. Hij zit overal. Tussen. Nog even naar de man zelf, hè? Ja. Wat is er met zijn gezicht aan de hand? Het lijkt wel alsof ja, hij ja, allerlei is... operaties en, en plastische ja, chirurgie heeft ondergaan. Ja, ik graag wel eens samen met Berlusconi naar de Botox-kliniek geweest. Ja, of die man nou een drankprobleem heeft, of wat er ook... Dit is pas sinds de afgelopen jaren. Ja. En ik merk ook dat uh, hij veel minder coherent spreekt. En ja, of hij zo nou ziek is, of alle rare medicijnen... Nou, veel minder coherent. Hij praat wel aan één stuk door, zonder ook maar... Een geschreven tekst. Ja, uh, dat is wat het probleem als hij bijvoorbeeld bij de uh, Verenigde Naties komt, hè, waar elke president een kwartier gesprek krijgt. hij neemt een anderhalf uur. <laughs> en hij klets maar raak en dat, dat is al, de Kennedy's zouden hebben vermoord. En dat soort verhalen heb je dan de hele tijd. En toen was hij nog, uh, nog, was hij nog normaal. Zo zegt, we hadden een goede relatie met hem. Ja. En ja, mensen luisteren allemaal niet meer. Nee. Ze luisteren niet meer, maar zijn eigen klen luistert nog wel Ze, naar moeten deze. wel. Ze moeten wel. Want kijk, al heb je een, een verkeerde vader, een beetje gekke oom... zou ik maar zeggen. Uh, je bent helemaal afhankelijk van hem. En zeker nu hij zo ver is gegaan, er komt, wordt wraak genomen. Er zal wraak worden. Want als we een transitie krijgen naar een. Hè, dat zijn de demonstranten, die inmiddels allemaal bewapend zijn. Want het leger, uh, grote delen van het landleger, die zijn al overgelopen. Uh, het is op zich zwak, maar goed, die hebben wel wapens. Dus iedereen zit vol met wapens. Al die stam hebben vanzelfsprekend altijd wapens. Hè. Uh, er komt Beltisch Ja, en dan, dan wordt er gesproken over huurlingen voortdurend. Ja, door berichten God, in de ja, media. Precies. Waar komen die mensen vandaan? Uh, die komen uit uh, West-Afrika, Tjaat, Darfur. Want daar heeft hij ook allemaal mensen opgeleid die allerlei rare dingen uithalen. Hij heeft heel lang oorlog gehad in Tjaat, een soort privéoorlogje. Maar kan hij ze zo snel laten invliegen dan, of inrijden? Nee. Uh, die mensen die hebben daar gevochten, die zijn uitgevochten en die moeten dan naar huis. En het, dan uh, haalt hij ze naar Libië toe. Dus hier zijn in kampen in Libië. Die mensen hebben niets te verliezen. He, dat zijn gewoon jongeren die al hun hele leven vechten. Wapens krijgen van Gaddafi en ingezet worden. En dat was een hele grote fout van hem om huurlingen in te zetten. Er wordt gezegd dat het zijn zwarte Afrikanen zijn. Ja, ja, zeker. Uit ja, Tjaat, ja, die zijn donkerder. Hè. Dus dan een is... Uh... Nee, er kwam ja. gisteren. Uh, um, was een verslaggever van The Guardian. voor het eerst in Benghazi. Ja. En die heeft een vrij uitgebreid verslag geschreven. dat stond op de website van, uh, van The Guardian. Hij heeft gesproken met een overgelopen. Uh, major van de luchtmacht. Major ja. Rajib Fetouni. Mm -hmm. En die vertelde dat op zijn luchtbasis. waar hij heeft gewerkt. en er wordt niet helemaal duidelijk waar het precies was. maar dat, er, dat hij vliegtuig naar vliegtuig. heeft binnenzien komen. en dat was al. Uh, begin februari. nog ja. voordat de hele opstand werd, ja. werd aangekomen, natuurlijk. Ja. Uh, en dat daar uh, honderden huurlingen zouden zijn binnengevlogen. Misschien wel duizenden. Ja. ja. Er gaan inderdaad heel veel geruchten... dat ook door de door, door Tunesische luchtmacht zou zijn gedaan. of Ik weet het niet of het waar is. Maar inderdaad, hij eh, is hij aan het voorbereiden. Hij weet dat hij de bevolking niet kan vertrouwen. De man heeft een... Ik ga nog even naar de persoon zelf toe. Hij ja. heeft een, een, een diepe stem. Hij uh, gaat door merg en been op het moment dat hij gaat praten. Ja. Ja, ik denk dat die man zo... Uh, psychisch, uh, ja zo onder druk staat... dat hij echt uit de tenen komt als hij spreekt. Hè? Dat, het, is, uh, het is alles of niets voor hem. En hij weet het. Welke rol speelt Gaddafi in de Arabische wereld? Uh, gekke Henkie. En, uh, hij biedt allerlei mensen geld aan... en uh, dan mag hier erbij zitten. En, uh, maar, uh, hij wil toch graag de, de leider zijn van de Arabische ja, wereld? dat vindt hij ook. En niet alleen van de Arabische, maar ook van de Afrikaanse. Ja. Hij wilde eerst van de Arabische wereld. Nou, die ja, die zuid Amerikaanse? Gezegd. Ja, noem maar op. De Arabische wereld heeft het beleefd afgeslagen, de andere landen. Ja, wat, De zandbak met de olie, wat heb je eraan? Vervolgens werd hij dan maar leider van Afrika. Nou ja, de Afrikaanse leider zeggen, prima, als je een check overmaakt... dan mag jij een mooie conferentie van de Afrikaanse eenheid organiseren in jouw land. En mag jij je ook uitroepen tot koning der koningen van heel Afrika? Maar niemand neemt het serieus. Is zijn positie in Libië houdbaar? Heel veel hangt af van zijn clan. Als de opstandelingen de clan, zijn clan over kunnen halen... en zeggen er komt geen bijltjesdag... dan, uh, dan komt er een, een redelijk vreedzaam einde... en hij zal het niet overleden. Dat lijkt mij duidelijk. Op het moment dat die clan inderdaad bescherming wordt geboden... dan komt er geen burgeroorlog. En anders nee, wel? Ja, anders wel. Dat zie ik heel somber in. Arabist Anton Dekker, hartelijk dank. Voor mensen die in Libië hebben gewoond, of te zijn geweest... hebben de gebeurtenissen daar nu een heel andere betekenis. Voor Sarah Vermeulen bijvoorbeeld. Ze was stagiair op het Nederlands consulaat in Libië... van eind 2007 tot begin 2008. En ze heeft zo haar eigen beelden bij wat er nu gebeurde in dat land. Verslaggever Jan Peels bekeek met haar om te beginnen... de toespraak van Gaddafi. We hebben het We Youth of challenge. The generation of anger and challenge. Het beeld zoals iedereen die heeft gezien de afgelopen dagen. Sarah, jij bent ook echt daar in de buurt geweest. Waar is dit eigenlijk? Want ja, we zien hem wel op de televisie, maar waar is dat? Dit is um, in het, iets in het zuiden van Tripoli, dus langs een uh, grote autoweg. Uh, en deze toespraak is opgenomen in zijn bunkercomplex. Uh, je bent er wel eens geweest, want je werkt op de ambassade? Ja, ik werkte op de ambassade in 2007 voor uh, vier maanden. En uh, dat uh, vliegtuig met die hand uh, de, waar uh, Amerika op staat, dat, dat staat ook binnen de hekken? Ja, voor zover ik weet staat het binnen de hekken. Je kan het, je kan het deels zien, uh, omdat uh, de muur die om het complex staat... Uh, gebombardeerd, hè? Ja, de, het complex is gebombardeerd door de Amerikanen. En um, dat, dat beeld dat staat er eigenlijk als uh, ja, een soort van overwinningstrofee... Uh, dat Gaddafi toch dat bombardement heeft overleefd. Zullen we hem even uitzetten? Want jij ja, kijkt nu heel speciale ogen daarnaar nu, hè? Ik kijk er misschien inderdaad met andere ogen naar... omdat ik uh, beelden zie ook van plekken waar ik zelf ben geweest. En je hebt ook nog contact met mensen daar? Ja, ook gisteravond nog sprak ik uh, een jongen... die uh, weer vrienden had in een ander deel van de stad... Uh, dat op dat moment uh, beschoten, uh, beschoten werd. Mm -hmm. um, zij gingen uh, toen naar buiten. Uh, ik, vond het, uh, ik maakte me best wel veel, veel zorgen, want ik, uh, ja, ik zit daar natuurlijk niet. Ik kan ze ook niet tegenhouden, die illusie heb ik ook helemaal niet. Uh, doen maar... ze mee aan, de, aan ja, de, de revolutie die dan nu gaande is? Ja, um, jongeren die uh, communiceren heel veel met elkaar. Um, ze bellen met elkaar, ze zitten continu op Skype als er, als er internet is. En dat is er voor een, voor een groot deel wel. Ze krijgen beltegoed, gratis beltegoed van, van Gaddafi. Ja, waarom dan? Want ja, daarmee wakker je het misschien wel aan. Ja, wat ik gisteren hoorde, dat verbaasde mij ook een beetje. Maar na de beschietingen van zondag en maandagavond is er gratis beltegoed uitgegeven. Waarom hebben ze dat gedaan, die gra dat gratis beltegoed? Ja, inderdaad, om de angst aan te wakkeren. Deel. Angst aan te wakkeren juist. Ja, dus nou, om, zodat mensen met elkaar gaan praten en uh, omdat er heel weinig uh, betrouwbare informatie is. Uh, iedereen die, die, die hoort dingen, uh, maar, maar niemand weet of, of de dingen die ze horen, of dat waar is. Ze gaan dus met elkaar bellen om die, om die verhalen te verifiëren. Maar ze krijgen niet meer duidelijkheid. Het enige wat ze krijgen is misschien meer angst en meer zorgen. Uh, en... Meer verdeeldheid ook en meer onduidelijkheid, waardoor ja, misschien Gaddafi zijn macht kan behouden. Ja, precies. Gaddafi maakte op een hele slimme manier gebruik van die onzekerheid en van die verdeeldheid. Je hebt daar gewerkt op het consulaat en de ambassade. Uiteindelijk ook contacten overgehouden. Dan kunnen we even naar de tafel hier, want daar ligt het ook helemaal vol met foto's, zag ik. Ja. Uh, onder andere foto's van hier mensen in de woestijn. Uh, ook Gaddafi, Kamela zie ik. Wat is nou het meest indrukwekkende wat je meegemaakt hebt daar destijds? Um... Nou, dat is moeilijk te zeggen, want er zijn ontzettend veel uh, dingen die indruk op me hebben gemaakt. Uh, de foto's die uh, hier van die mensen uh, in feestelijke kleding, dat was een tuareg festival. Mm -hmm. um, die foto van die kamelen ook, dat is dus een jaarlijkse uh, kamelenrace uh, <laughs> door de woestijn. En daar komen heel veel mensen op af, ook uh, overheidsbekleders, ook mensen van Gaddafi. En uh, ja, het is een, eigenlijk een cultureel uh, evenement dat daar wel heel belangrijk is. Nu uh, is de revolutie uh, via de, de jongeren daar. Mm -hmm. Heb je die toen ook al gesproken? Ja, ik had eigenlijk vrij snel uh, goed contact met uh, een uh, ja, groepje vrienden. En ik vind ze ontzettend dapper. Ze zijn wel bang, maar de drang naar vrijheid is zoveel malen groter dan hun angst. Um... Want dat bespreken ze ook met je nu op Skype en via Facebook. Ja, ja. Ze zijn echt bereid om te sterven voor hun vrijheid of voor de, voor de vrijheid van hun Kun je je daar iets bij voorstellen? Want je bent zelf ook nog jong. Nou, ik kan niet zeggen dat ik me dat voor kan stellen, want ik zit natuurlijk te staan niet in hun schoenen. Maar ik kan me wel voorstellen dat de frustraties die zij hebben... ...dat die op een gegeven moment zo hoog oplopen dat er geen andere weg meer is dan de strijd. We lopen even terug naar de computer en loggen in. Dit is de pagina van een vriend van mij, Sherif. Die uh, heeft sinds gisteravond niet meer, uh, geen updates meer geplaatst. Een uur geleden zie ik als laatste. Ja, yeah, ik heb hem later nog gesproken. Uh, Toen ging hij de straat op. Um, sindsdien heb ik hem um, niet meer gezien op Skype. Ik heb geen idee hoe het met hem is. Hij schrijft wel een soort uh, gedicht daarboven. Ja. Yeah. Yeah. We can cross any sea, climb any mountain to reach our dreams. We just have to believe, trust the voice that is whispering within. And no matter where we go, we'll be standing together as one. We are here. We are strong. Finally found where we belong, Libya. Ja, daar spreekt heel veel kracht uit, hè? Ja. ja. En doorzettingsvermogen. Ja. Ik, ik, ik stel me voor dat ze gewoon een ontzettende, ontzettende strijd aan het leveren zijn. En tegelijkertijd hebben, hebben die jongeren zichzelf verenigd met elkaar. Via het internet? Ja. Is dat de kracht? Want ja, wapens hebben ze natuurlijk niet. Nee, de bevolking heeft helemaal geen middelen om zich te verdedigen. Het is alleen het op deze manier aan de wereld laten zien wat er gebeurt en hopen dat er actie komt. Ja, precies. Er moet, ge, er moet over gepraat worden. De wereld moet weten wat, wat daar gebeurt. Zegt Sarah Vermeulen, die stage heeft gelopen bij het Nederlands Consulaat in Libië. in gesprek met verslaggever Jan Pils. Buitenlandredacteur Willem Frank De Noot heeft de laatste berichten uit Libië. Allereerst de situatie rond het vliegveld, waar dat Nederlands toestel zou zijn geland. Om in ieder geval 77 mensen die graag naar Nederland willen op te halen. Hoe is ja, het daar? Nou, een, een verslaggever van, van Al Jazeera, James Bees, die is daar geweest. Die komt zo dadelijk met een, met een, een, een reportage, een videoreportage op Al Jazeera. Maar wat hij nu kan zeggen is dat, uh, dat het nogal een, een hele drukke, paniekerige situatie is daar. Uh, mensen die, die proberen nog naar het vliegveld te komen, maar worden door de politie weggeslagen er wordt zelfs gezegd hier weggeschoten. Dus er wordt geschoten door, of door, de, door de oerdertroepen van, van Gaddafi. Die probeert dus echt nog wel ja, controle te houden over het vliegveld. Um, het defensietoestel is natuurlijk geland in Tripoli op dat vliegveld. Maar ja, als het zo'n chaos is en als mensen daar worden ja, weggehouden van, van het vliegveld... dan is het natuurlijk nog maar de vraag of Nederlanders die zich nog ergens in Libië bevinden wel dat toestel kunnen bereiken. Ik hoorde vanochtend dat er duizenden binnen... en ook nog duizenden buiten dat vliegveld... om in ieder geval weg te kunnen komen. Wat uh, verschijnt er uh, op Twitter over, over het vliegveld? Uh, nou, er werd, er werd vandaan gebeld. Uh, iemand heeft uh, gebeld met, uh, met iemand op het, uh, op het vliegveld... voor ongeveer 20 seconden. En die was nogal in paniek vroeg om, uh, om aandacht voor dat vliegveld. Van weet, weet de wereld wel dat we hier zitten en hoe de situatie is... en maak vooral herrie. Dus om, om aandacht te vragen. Ik schreeuw om aandacht. Gaddafi heeft een piloot. En er is ook mee, iets mee aan de hand. Ja, een, uh, een Noorse piloot. Maar die uh, heeft hij inmiddels niet meer. Uh, de, de Noorse media melden dat deze meneer uh, Otbirker Johansson... een privépiloot van Gaddafi... die heeft uh, gisteravond uh, de benen genomen. Uh, die is gevlogen naar, uh, naar Wenen met zijn familie. Uh, ja, het werd hem daar uh, te heet onder de voeten. Heeft hij dus... het vliegtuig meegenomen? Dat uh, blijkt hier niet uit dit bericht. Nee, dat is hem misschien nog wel. Willem van der Noot. Tot zover. Tot 12 uur heb ik nog voor u in de aanbieding... online verhalen, schrijven en delen. De webwereld van afro presentator Art Royakkers. En debat over de vraag of amusement... wel of niet tot de kerntaken van de publieke omroep hoort. De hoofdpunten van het nieuws nu met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De situatie in Libië is nog altijd onduidelijk. Ooggetuigen zeggen dat tegenstanders van Gaddafi... steden hebben ingenomen op ruim 100 kilometer van de hoofdstad Tripoli... In het oosten van het land was het regeringsleger al een paar dagen de controle kwijt. Gaddafi zelf zou nog altijd in Tripoli zijn. Hij heeft demonstranten gevraagd de wapens neer te leggen. En ook zijn op de staatstelevisie oproepen gedaan om oppositieleiders aan te geven en te vertellen waar ze zitten. Vliegveld in Tripoli hebben zich duizenden mensen verzameld die het land willen ontvluchten. Het is er chaotisch en volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het lastig om de Nederlanders eruit te pikken die mee willen op de vlucht naar Eindhoven. Vanochtend is een Nederlands militair vliegtuig geland in Tripoli. Het toestel kan 128 mensen meenemen. Voor het eerst in drie jaar gaat het weer wat beter met de horeca. In het laatste kwartaal van vorig jaar was de omzet 3,7% hoger dan een jaar eerder. Dat kwam doordat de prijzen hoger waren, maar ook omdat er meer is gegeten en gedronken. Een Israëlische gevechtsvliegtuig hebben een aanval uitgevoerd op Gaza-stad... en daarbij zijn drie mensen gewond geraakt. De luchtaanval was een reactie op een beschieting vanuit de Gaza-strook. Palestijnse militanten hadden twee raketten afgeschoten op Beersheba... in het zuiden van Israël. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. De files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... voortkrapend meer drie kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Er is één rijstrook dicht... Op de A8 vanaf Zaandam naar Amsterdam het Koenplein 2 kilometer. Voor de Koentunnel is de linker rijstrook dicht. En er zijn opruimwerkzaamheden op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Daardoor in de file tussen Gorkum en harningsveld Giesendam 7 kilometer. De rechter rijstrook is dicht. Vara Radio 1. De met Felix Beurders. Komend half uur zoom ik nog in op presentator Art Rooyakkers. Hij laat ons rond in zijn webwereld. Op juzel.nl kunt u uw schrijversambities kwijt. Dus weg met pen en papier. En stel dat de publieke omroep moet afslanken. Moet amusement dan maar worden overgelaten aan de commerciële? Of is ook amusement een publieke taak? Daarover verschillende meningen. Straks het jobdebat. <tied> Maar wat doe je nou als jonge ouders. als je kind niet ophoudt met huilen? Nou, volgens het ene opvoedingsboek. moet je hem minstens een half uur laten doorhuilen. Met andere woorden, rust, reinheid en regelmaat. En volgens het andere boek. moet je hem bij zijn eerste kick al uit de wieg gaan halen. Meneer van der Veer is bijzonder hoogleraar. geschiedenis van de pedagogie in Leiden. En hij legde alle opvoedingsadviezen naast elkaar. in het boek Opvoeden door beginners. Meneer van der Veer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat deed u met uw eigen kinderen? Eruit halen of laten liggen? Eh. Uh... Ik had er twee. En bij de eerste uh, heb ik hem uh, laten liggen. En, uh, uh, volgens Spok uh, zou hij dan een half uurtje uh, in slaap vallen. Totaal uitgeput. Dokter dat Spok heet he, de goeroe toen, hè? Hij was toen de goeroe. Uh, uh, nog steeds in heel veel huisgezinnen aanwezig. Uh, hij bleef huilen. En toen ben ik overgestapt op een andere methode. Dat is dat je regelmatig even terugkomt om het neusje uh, te snuiten. En dat hielp. En toen dacht ik, nou, nu heb ik het uh, ei van Columbus gevonden. Dus bij mijn tweede zoon ben ik meteen begonnen met het neusje snuiten. En dat liep volledig uh, mis, want die uh, werd volkomen gek van, dat, uh, van die methode. En toen heb ik uiteindelijk maar ten einde raad... weer die methode van Spok toegepast. Dat wil zeggen, we gaan er nooit meer terugkomen. En die kinderen hebben dat trouwens aan overgehouden? Uh, dat <lacht> kan later <lacht> nog blijken. <lacht> dat zou namelijk best kunnen, hè? Ja, zeker. <lacht> psychoanalytici. Zeker. Uh, we worden heel erg veel bedreigd als jonge ouder... met uh, langdurige gevolgen van de dingen die we misdoen, Ja. Maar ik, je kan ook zeggen, ja, je, je moet je kind op zijn wenken bedienen. Op het moment dat hij huilt, moet je hem bij zich nemen... en dan lekker in de armen en ja, schudden. Ja, ja, dat is één opvatting. En uh, ja, die is ook verdedigbaar. En dat zie je ook in andere uh, culturen natuurlijk. Dat uh, babytjes zodra ze een kick geven... Dan, uh, dan krijgen ze eventjes iets te eten. Ze worden geknuffeld uh, enzovoort. Uh, je draagt het kind voortdurend bij je. En dat zou het kind een soort basisvertrouwen krijgen... in de aanwezigheid van, van, van de ouder. En daardoor zou het uh, minder gaan huilen. Uh, maar de andere opvatting zegt van nee, dat is uh, belonen. Dat is een allemaal de oudere opvatting. Uh, je beloont dan eigenlijk het, uh, het nare gedrag, wat het huilen is. En dan, daardoor neemt het alleen maar uh, uh, toe. Uh, je verpest het kind, als het ware. Je verpest het kind, ja. En vroeger noemden wij dat apenliefde. Als je inging op, uh, op dat huilgedrag van het kind. En eigenlijk uh, weten we het nog niet precies wat de, de beste methode is. Dus denk ik dat je maar uh, ja, het beste je eigen... Uh, nou, dat wordt er wordt tegenwoordig veel gezegd. Je moet bakeren. Hè? Je moet het heel erg goed inwikkelen in, in doeken. Strak, Een, ja. armen vast. Een niet methode bewegen. is inderdaad om de beweging te beperken. Of heel strak instoppen of, uh, of bakeren, inderdaad. Omdat uh, het baby's je dan geen, uh, geen armpjes uh, voor zijn gezicht uh, heen en weer ziet vliegen. Waardoor die zichzelf wakker zou houden. Uh, werkt dat op zekere hoogte? Ja, maar hoeft niet. <laughs> ja, dan hebben we wat aan. Ja, ja, ja, maar ik, ik, kijk, ik denk dat je ouders verschillende alternatieven moet bieden. Dat je moet zeggen: Nou, je kunt het zus doen, je kunt het zo doen. En uh, kies wat, uh, wat je het beste past. Maar geen dwingende voorschriften geven. Waar en ouders dat zeggen, doen die opvoedingsboeken wel? Dat doen ze wel. Dat doen ze ook op uh, consultatiebureaus. Ze uh, zeggen: Nou, je moet het per se zo doen, want anders gaat het mis. En dat uh, geeft ouders toch een schuldgevoel als, als ze daarvan afwijken, wat ze vaak onwillekeurig toch, uh, toch gaan doen. Dus die opvoedingsboeken die zijn helemaal niet eensgezind... over waarom een baby bijvoorbeeld gaat huilen? Ze zijn absoluut niet eensgezind. Nee. Nee. En ook over andere oorzaken. Andere uh, zaken zijn ze uh, totaal verschillend. Ja, je kunt uh, eigenlijk geen onderwerp noemen. Of er zijn wel uh, verschillende opvattingen over. Waarbij het grappig is dat ze dan elk zeggen dat zij de laatste waarheid verkondigen. En dat het op onderzoek gebaseerd is enzovoort enzovoort. Je hebt ook een heel hoofdstuk uh, gebaseerd op uh, de zindelijkheid. Zindelijkheidstrainingen. Ja. Uh, ervaren ouders dat als een probleem? Nou, ik denk niet zo... Erg vandaag de dag, want we hebben natuurlijk die prachtige uh, zelfstofluis, die pampers, uh, waardoor kinderen tot hun derde gewoon onzindelijk uh, kunnen blijven. Ja. Uh, maar het is misschien wel een beetje, een, een beetje meer een probleem voor uh, opvangcentra, crèches, et cetera. Uh, dat kinderen langer in, in de luiers zijn. Maar je kan ze op zijn eerste al zindelijk krijgen. Op de eerste verjaardag kunnen ze al zindelijk zijn, dat las ik in uw boek. In andere culturen uh, wordt dat inderdaad uh, gepraktiseerd. En vroeger deden we dat ook. Dan begin je heel vroeg begin je de training... door uh, systematisch het kind op uh, het potje te zetten... en te belonen als het goed gaat. En dan is het mogelijk om uh, kindjes op hun eerste verjaardag zeg maar uh, zindelijk te hebben. Uh, maar dat is niet iets waar, wij, uh, waar de meesten van ons veel tijd in uh, steken. Als in een fox. Dat zijn twee Amerikanen, ja. geloof ik. Die hadden het op een middag voor elkaar. Ja, ja, ja. Dan, dan gaat het over het, uh, het plassen overdag. Dan uh, uh, geven ze die kinderen ontzettend veel te drinken. En dan gaan ze systematisch oefenen om uh, op het potje te plassen. Een, een broekje aan, een broekje uit. En dan, dan is het in een middag te doen als kinderen een jaar of twee jaar oud zijn inmiddels. Maar er waren de 34 ook negen die bleven doorplassen. En dan hadden ze weer andere ja, methodes voor. Ja, ja. Nou, ik denk ook dat het alleen werkt als er uh, dwingende ogen zijn. Dat een ouder die kan dat beter te, uh, niet proberen, denk ik. Dat, uh, U bent in uw boek niet al te lovend over uw collega-pedagogen. Nee, nee. We uh, hebben natuurlijk weinig uh, om terug te vallen. Hè? Er is weinig onderzoek. Uh, er is weinig goed onderzoek. Ja, ja, ja. nee, er is, uh, er is wel onderzoek gedaan, maar dat is vaak uh, niet, niet zo goed gedaan. En, uh, maar veel adviezen die zijn ook niet gebaseerd op onderzoek, maar, maar op privé-opinies en overtuigingen, die dan vaak ook weer cultuurbepaald zijn. En, uh, ja, dus ik heb de algemene adviezen heb ik niet zo'n heel hoge pet van op. Nee. En in het ene decennium wordt er zus gedacht, in het andere decennium zo... en in het volgende decennium wordt er weer zus gedacht. Ja, klopt. Ja, er zitten golfbewegingen in, uh, in die opvoedingsadviezen. In de jaren twintig waren we vreselijk streng. Nou U zei het al, rust, reinheid en regelmaat. Nou, toen waren we weer een, een stuk liever. En nu komt die strenge opvoeding komt weer terug. De, die rust, reinheid, regelmaat, dat, dat hoor je nu weer. Uh, en daarin uh, speelt ook uh, het consultatiepolitbureau mee. Het consultatiebureau? ja. Ja, ja, ja. ja, het consultatiebureau dat laat zich ook leiden... door de, ja, de laatste modus, het laatste, laatste onderzoek. Ja, zou want... dat moeten? Zouden zij zo'n dwingende adviezen moeten geven? Nee, nee, ik denk niet dat dat zou, zou moeten. Ik hoor te vaak nog dat, uh, dat ouders uitgelachen worden... Uh, of uh, dat gezegd wordt van, uh, denkt u dat u het beter weet? Wij, wij hebben de enige juiste methode en ik denk uh, dat ze altijd verschillende methoden zouden moeten aanbieden. Erg leuk boek om te lezen. Dank u. Ook leraar René van der Veer over zijn boek... Opvoeden door beginners, de zin en onzin van opvoedingsadviezen. Hartelijk dank. Tijdgeest. Hij zal zeker niet onthullen of hij nou de, mullers, de mol is... maar hij kunt ons straks wel een kijk in zijn webwereld. AVO-presentator Art Royakkers. Eerst verhalen vertellen, 2.0. Simone Wijnmans blogt over sociale media. Mensen die graag verhalen schrijven en nog een plek zoeken om die verhalen te delen... kunnen sinds kort terecht op het nieuwe sociale platform usual.nl. Algemeen directeur van deze verhalensite is Peter Borgarts. Yoezol is een site uh, waar uh, mensen hun verhalen kunnen delen en kunnen beleven. En dat klinkt heel ruim, maar daar bedoelen we eigenlijk mee dat uh, mensen iets beleven. Dat op de site kunnen plaatsen, er komen reacties op, er komen stemmen op. En dat kunnen ze dan via Twitter, Facebook, Hive, YouTube kunnen ze dat weer de wereld inplaatsen. Dus het is een volledig social media ingericht platform. Momenteel zijn er al meerdere verhalen en gedichten sites. Toch denkt Borgharts dat zijn initiatief wel degelijk iets nieuws toevoegt. Nou, ik, ben, ik ben zelf amateur dichter en uh, ik, heb, ik heb in het verleden heb ik uh, wel mijn gedichten geplaatst, verschillende gedichtensites. En dan merk je toch dat er een, een hoog literair gehalte zit in het accepteren van het gedicht, de teksten en ook de inhoud van, van het gedicht. Nou, heb ik daar niet zo'n probleem mee, maar ik denk dat het gros van de Nederlanders het heel leuk zou vinden om onder de aandacht te komen van duizenden mensen die hun verhalen, maar ook hun gedichten lezen. En dat is een beetje een gemis wat wij merken, dat mensen toch de drempel hebben van ja, of ik het bij een gedichtensite aanbied, dan wordt die misschien afgewezen. Dus dan heb je dat probleem dat je dus niet geplaatst wordt. We hebben een redactie die kijkt wat voor verhalen het zijn. Maar wij zitten niet tot op de nitty-quickie te bepalen van, uh, wat de inhoud van het verhaal is. En daar komen vaak hele emotionele dingen voorbij. Op de site staan nu ruim 100 verhalen. Ze gaan over familie, sport, er zitten romantische en horrorverhalen bij... maar ook verhalen voor kinderen of over het overlijden van een naaste. Nou, wat mij enorm heeft gegrepen is een, is een verhaal van een meisje... die plaatst uh, dat haar vader zo vreselijk mist, die pas overleden is... Uh, ze heeft dat in het, uh, het gedichtenkartel geplaatst. En wat heeft ze nou gedaan? Ze heeft het gedicht geplaatst die haar vader heeft geschreven over haar toen ze geboren werd. En daar heeft ze aan gekoppeld gedicht aan haar vader aan het feit dat hij overleden is. En dat, ik, nu ik het zeg krijg ik er weer kippenval van. Want dat gevoel is zo mooi die ze daarin verwoord. En daar heeft ze een YouTube-filmpje gehangen van Stef Bos. Papa, het kon eigenlijk niet toepasselijker. Voor alles wat jij doet heb ik hetzelfde ritueel. Papa, ik leek steeds meer op jou. We hopen dat ook een beetje de grote schrijvers ons gaan vinden. Want dat zou natuurlijk het mooiste zijn. We hebben nu een paar uh, best bekende internetschrijvers uh, op onze site. Maar we hopen natuurlijk ook dat er wat input komt, ook van de bekenderen uh, insteek. oké, okay, ik heb ook een leuk verhaal te vertellen. Het moet vooral kort zijn. Ik heb zelf uh, drie puberzonen, Nou, ja, die lezen geen boek uh, en die lezen geen krant. Maar alles wat digitaal is, dat, dat absorberen ze en daar doen ze wat mee, en daar gaan ze wat mee. En voor mij lijkt het nou zo leuk om, om juist in die doelgroep korte, snelle actie te krijgen op verhalen en reacties. En dat is wat Newsle eigenlijk nu doet. Tijdgeest, de webwereld van. Art Roorjakkers. Ik heb uh, een dikke 5000 volgers op Twitter. En ik ben uh, veel te veel online volgens mij. Namelijk nou, wanneer ik slaap niet, maar verder wel. Ik zag op je Twitter-profiel dat je een reisverslaafde bent, een nieuwsjunkie en een wannabe Elvis. Laten we beginnen met de nieuwsjunkie. Welke websites gebruik je om jouw dagelijkse nieuwsfix te krijgen? Uh, nou, heel veel sites. Natuurlijk de Nederlandse, dus nu.nl, nos.nl. Wat heel grappig is, is dat ik tedetext van de NOS altijd op mijn mobiele zie. Dat zie ik nooit meer op de televisie, maar alleen maar op mijn mobiele. Ik straf mezelf ook elke dag door op de Sydney Morning Herald te kijken. Ik kijk altijd daar en al die mensen zijn allemaal voor mijn gevoel heel gelukkig en bruin... en hebben altijd zon en uh, hebben een fantastisch leven. Dus alleen daarom uit een soort zelfkastijding, kijk ik daar elke dag op. CNN en uh, de BBC-site. Reisverslaafden, waar ja. vind jij online uh, reisinformatie of welke reissites bezoek je? Um, nou, het is vooral als ik weer een reis heb gepland, dat ik dan om te checken zeg maar um, veel dingen bekijk. Dat varieert van Lonely planet Sites tot reisblogs tot SeedGuru. Maar die wil ik eigenlijk niet verklappen, maar dat is een hele goede site waarbij je kan zien uh, per vliegtuigmaatschappij, per toesteltype waar je het beste kunt zitten. Nou ja, dat soort sites. Heel veel mensen kennen jou natuurlijk van wie is de Mol. Ja. Uh, jij wordt natuurlijk veel benaderd via Twitter, kan ik me voorstellen. Door ja. fans of door mensen die zeggen: Ben jij nou de Mol? Ja, dat is, uh, dat is een veel voorkomende vraag op Twitter. Ben jij de Mol? De Mol uh, zelf heeft een uh, Twitter-account. Uh, dat kun je volgen. En hij, uh, hij of zij geeft. Hij? Uh, ja, nee. <laughs> hij of zij, de Mol is altijd een man, hè? anders het een Mol in of zo. Maar nee, hij of zij geeft een, uh, een hint uh, elke week voor de uitzending, soms zelfs twee keer per week. En daar zou iets uit te halen kunnen zijn, misschien, als je goed oplet. Nu zag ik dus ook uh, wannabe Elvis. Waar ja. komt dat vandaan? Ja, het gemak waarmee die uh, zich voortbewoog. Uh, die ja, heupen? Die heupen en uh, ja, alles, alles. Dus, uh, nee, ja, dat, hoe, waarom zou je niet Elvis willen zijn? Maar zoek je ook naar Elvis online? Ja, ja absoluut. Dus, ja, dat is een, een, een, een schatkamer is dat natuurlijk online. Om, wat je kan vinden van Elvis, ik bedoel, er zijn... Uh, er is zoveel uh, te vinden aan, aan YouTube-filmpjes en aan uh, fansites... en aan uh, materiaal wat je anders nooit had gekend. En één voorbeeld, één nummer waarvan je zegt, nou, dit is echt uh, Elvis. Uh, het nummer Just Pretend, waarbij hij naar zijn lief zingt dat, ze maar, dat hij weg moet... maar dat ze maar net moet doen alsof hij er is. En dan op een dag zal hij terugkomen vliegen naar haar. was dat met Just Pretend, een favoriet nummer van presentator... en wannabe-elvis Art Royakkes. Alle genoemde links staan zoals gewoonlijk op, op, op de website... onder het kopje tijdgeest. Willem Frank, Noot, sorry, Willem Frank De Noot, buitenlandredacteur, zit nog altijd naast mij... heeft uh, uh, de laatste update, om het maar eens op zijn Engels te zeggen... over Libië, Willem Frank. Ja, dat komt binnen via, via Al Jazeera... dat de voormalige minister van Justitie van Libië... die is uh, maandag opgestapt en een meneer Mohamed Abu al Jalil, en die eh, zou op dit moment voorzitter zijn... van een bijeenkomst van, van stammenleiders uit het oosten van Libië. En dus daar zou hij besprekingen mee voeren over wat. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Internetjournalist en chef van de opinie-site joop.nl... Francisco van Jolen is aangeschoven goedemorgen. Goedemorgen. De Wikileaks, is daar nog uh, iets ja, onthuld? Ja, Nou, niet onthuld, maar het is vandaag natuurlijk een belangrijke dag... omdat Julian Assange weer voor de rechter verschijnt in Londen. Uh, oh, en het gaat nog steeds over de vraag of hij wordt uitgeleverd aan Zweden, ja of nee. De rechter zou daar vandaag zijn beslissing over bekendmaken. De zitting begon 20 minuten geleden... en de rechter merkte op dat er uh, beide partijen nieuw materiaal hebben ingebracht... waar hij niet gelukkig mee was. Dus we moeten nog even afwachten of er vandaag ook echt wel een beslissing komt... Uh, Komt er over zijn beslissing? Ik wil dat niet zeggen dat hij vandaag of dat hij morgen vrij is of dat hij naar Zweden moet. Want daar gaat men tegen in beroep. Wat de beslissing ook zal zijn, er zal een van beide partijen daar tegen in beroep gaan. En dat betekent dat die zaak nogal maanden kan gaan lopen. Tijd voor het debat. Francisco, over welke opiniestukken op jo.nl gaan we het vandaag hebben? Nou, uh, Koos Kalkman die is van de werkgroep De Andere Publieke Omroep. En die uh, vindt dat de publieke omroep uh, geen sport en amusement meer moet laten zien... maar alleen om haar nieuws, achtergronden, kunst en cultuur. Eigenlijk terug naar de kerntaken dus. Koos Kalkman is oud-lid van de Mediaraad. Dat is een orgaan dat vroeger toezicht hield op de publieke omroep. Meneer Kalkman, goedemorgen. U goedemorgen. pleit eigenlijk voor een uitgeklede publieke omroep. Ja, dat uh, kan je wel zo zien. Wij denken dat uh, de publieke omroep een beetje uit uh, zijn jas is geschoeid de afgelopen jaren. Uh, steeds meer is gaan doen alsof zij uh, in het leven zijn gezet om de commerciële omroep concurrentie aan te doen. En dat gaat dan wel eens ten koste van de kerntaken die u net noemde. Uh, want wij denken dat er uh, veel meer aandacht moet zijn voor uh, actuele zaken in het nieuws. Veel meer ruimte voor achtergronden. En vooral ook dat als we het bijvoorbeeld hebben over kunstprogramma's... dat die niet geprogrammeerd worden aan de randen van de nacht... maar op tijdstippen dat iedereen zou kunnen kijken. En u zegt ook een van de drie netten kan wel verdwijnen. Dat klopt. Uh, wij gaan er overigens niet van uit dat we dan één specifiek net aanwijzen... om in aanwerking te komen weg te gaan. Maar dat uh, de programma's shuffeld worden die nog de moeite waard zijn... en dat uh, de zenders die overblijven een heel duidelijk en herkenbaar profiel krijgen. En bij radio's nog erger, er kan alles wel weg ongeveer. Behalve nou radio nee. En radio 4. Uh, die zouden zeker kunnen blijven, want die passen in het verhaal uh, dat er nog een nieuwszender blijft op radio en een klassieke muziekzender. Wij noemen dat overigens liever een culturele zender, want er mag ook wel wat meer dan alleen muziek gebracht worden. Maar de zenders die niks toevoegen, zoals Radio 2, is tegenwoordig een spelletjeszender geworden. en Radio 3 concurreert al jaren met 538 en dat is niet meer nodig. Radio 5, Radio 6... Dat zijn uh, randgevallen. U weet dat Radio 6 uh, niet officieel bestaat. Dat dat een nevenactiviteit is van de publieke omroep. Radio 5 staat wel in de wet. En daar is altijd een probleem geweest met welk profiel plakken we erop. Nu heeft het weer een profiel overdag en een profiel s'avonds en een profiel in het weekend. Ja, wat hebben we aan zo'n zender? Uw kerntaken voor de publieke omroep zijn dus nieuws en achtergronden en cultuur en kunst. Amusement gaan we niet meer zien? Dat klopt, dat wil niet zeggen uh, dat er niet af en toe ook wat luchtig uh, met, met cultuur kan worden omgesprongen. Uh, maar het platte amusement, zal ik maar zeggen, dat er alleen maar op gericht is om marktaandelen te genereren en kijkcijfers, dat kunnen we net zo goed overlaten aan de commerciële omroepen. Ik heb u een uh, Joop-debat beloofd, dus uh, daarom zit hier Gerard Timmer, directeur TV-programmering van de publieke omroep. U krijgt het een stuk rustiger, meneer Timmer, als ik het zo hoor. Ja, dat is, dat is zo. En ik, uh, wat, wat me sowieso uh, opvalt is wat de heer Kalkman zegt, los van alle onderdelen over kunst en cultuur, wel of niet in primetime of aan de randen van de nacht, ik kan hem met alle voorbeelden weer leggen, dat zal ik niet doen. Het allerbelangrijkste vind ik eigenlijk dat met deze stelling dat de heer Kalkman uh, mensen uitsluit. En uh, ik denk dat dat niet de bedoeling is van een publieke omroep. Het zit al in de naam. Wij zijn van het publiek. Wij zijn uh, niet van de politiek, we zijn niet van de commercie, we zijn van het publiek. En dan moet je ook een breed aanbod voor dat publiek uh, willen maken. Welke mensen sluit hij uit dan? Hij sluit de mensen uit die het wel leuk vinden om naar uh, amusementsprogramma's te kijken... of om naar sportprogramma's te kijken, om het maar eens even heel concreet te maken. Meneer Kalfman, zou... wat doet u met die mensen? Uh, die mensen die uh, mogen inderdaad wat mij betreft naar commerciële omroepen kijken. Maar niet alleen dat. Als uh, meneer Timmer zegt dat publieke omroep moet uh, programmeren voor een breed publiek. Daar ben ik het mee eens. En dat wil zeggen dus dat je ook voor mensen die misschien wel uitsluitend uh, georiënteerd zijn op am amusement. Dat je programma's daarvoor moet maken die ook die mensen trekken. En breed wil niet zeggen uh, dat je zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd moet boeien. Je moet dan vaststellen dat het publiek. Uh, als zodanig niet bestaat, maar uit een grote uh, hoeveelheid verschillende kleinere groepen met verschillende interessen. En die moet je allemaal. Het gaat bedienen. u niet om de grote kijkcijfers, het gaat u niet om het marktaandeel, het gaat u inderdaad om een goed programma. Exact. Dat gaat het ons ook om. Hartstikke mooi. Uh, het gaat ons ook niet om de cijfers. Wij jagen niet, zoals u wel eens beweert, uh, de commerciële uh, omroepen na. Uh, een goed voorbeeld, als wij vinden dat wij aandacht willen besteden... aan de Provinciale Statenverkiezingen, dan ruimen we daar ook tijd voor in... op Nederland teen, op die hoofdzender die veel uh, kijkers bereikt. Dat zie je in een commerciële omgeving minder. En daarmee uh, wil ik ook mijn volgende punt maken. U kunt wel zeggen, we jagen al die mensen naar een commerciële omgeving. Maar in die omgeving is simpelweg het publiek uh, geen doel wat voor ons het ook echt is, maar het middel. En als dat middel er niet toe leidt om geld mee te verdienen... dan verdwijnen genres, dan verdwijnen programma's... en dan verdwijnt er ook aandacht voor hele belangrijke maatschappelijke onderwerpen. In welke vorm je dat dan ook uitzendt. Francisco Van even tussendoor. Wat schrijven ze op jou? Ja, Erik van Velsen, die vindt het ook als sportliefhebber een heel slecht idee. Want die zegt, ik moet er niet aan denken... dat alle sport bij de commerciële omroepen terecht zou komen. Parijs, Roubaix bijvoorbeeld, met, iedere, met reclame na iedere kasseierstrook. Dat krijg je natuurlijk wel, meneer Kalkman. Dat is, is mogelijk. Wij hebben overigens niet gezegd dat uh, in het geheel geen sport meer zou mogen worden gebracht. Maar laten we zeggen, sport als avondvullend amusement. Uh, de Champions League uitzenden, dat is uh, iets wat niet in het takenpakket zou moeten thuishoren van de publieke omroep. Wat wel kan, is natuurlijk uitvoerig, uh, maar dan met name vanuit een journalistieke invalshoek, uh, nieuws brengen over sport. Want sport is ook gewoon nieuws. En bovendien, we hebben natuurlijk nog een heleboel kleine sporten in, in Nederland... die het Best, die best de moeite waard zijn om daar verslag over te doen. Ja, Timmer? Ja, nou kijk, als je dat uh, zo stelt... dan ga je er ook aan voorbij... dat uh, uh, Champions League voetbal niet meer is dan alleen maar amusement... Uh, de reden om dit te doen is uh, omdat je vooral de intrinsieke wens hebt... om het beste te willen brengen als je journalistieke normen wil hanteren. En dat is wat we hier ook doen. Niet tegen elke prijs, dat hebben we ook altijd tegen elkaar gezegd. We beschouwen het niet als amusement, we beschouwen het als journalistiek. Nog een klein voorbeeld, want ook hoe dit in de commerciële omgeving anders beschouwd wordt. Daar werd een tijdje geleden werd de, rally, uh, uh, de Dakar Rally uitgezonden. Vervolgens werden mensen uh, die daaraan deelnamen, die moesten betalen... om in in beeld te komen en op die manier kregen ze aandacht. Dat heeft niks meer te maken met sportjournalistiek. Dat heeft alles te maken met amusement. Dat is niet erg. Zij hebben simpelweg een ander vertrekpunt dan de publieke omroep. Dus je moet er eigenlijk van gegarandeerd zijn... of uh, bij de publieke omroep dat om welk genre het ook gaat... dat altijd die journalistieke intrinsieke behoefte... om het publiek echt te informeren dat die voorop heeft gestaan. Meneer Kortman, en dat... bij de publieke omroep kan je de zaken vertrouwen. Bij de commerciële niet. Daar weet je nee, dat niet gaat... wat erachter zit. Dat gaat mij erg ver. Uh, ik denk dat bij de uh, commerciële omroep evenzeer uh, journalistieke normen gelden. Dat zien we aan verschillende nieuwsprogramma's en andere soorten. Bovendien, je kunt niet van iedere commerciële zender zeggen dat ze alleen maar bezig zijn met uh, plat amusement. Wij hebben ook informatiezenders, nieuwszenders, noem maar op. De commerciële omroep is een serieus verschijnsel en dat moeten we zo blijven bekijken. Ik heb dat, dat vind ik ook. Ik heb groot respect voor RTL Nieuws. Uh, die doen het uh, werk ontzettend goed en dat is ook uh, goed om uh, dat nieuws wat wij bij de publieke omroep uh, doen, om dat ook scherp te houden. Dus uh, zover. Maar wat je moet constateren, na het nieuws, houdt het in iedere vorm van duiding wel op. Je hebt daar geen actualiteitenprogramma's over de netten heen. Ook niet uh, uh, uh, uh, op verschillende doelgroepen maar afgestemd. Maar dat heb je natuurlijk dan in het model Kalkman op Nederland 1. Dat heb je allemaal op Nederland 1, maar daarmee marginaliseer je die publieke omroep. En dit is nou juist een mooi model waarbij het type kijker wat naar Nederland 1 kijkt ook duiding geeft. En dat is een ander type kijker dan wat naar Nederland 2 en Nederland 3 kijkt. Dus op deze manier bereiken wij het publiek breed en het is ook gegarandeerd. Ik laat het hierbij. Geert Timmer, directeur tv-programmering van de publieke omroep. En Koos Kalkman van de werkgroep, de andere publieke omroep, want zo heet uw werkgroep meneer Kalkman. Dank voor deze discussie en voor het aanzwengelen daarvan ook dank Francisco van Jolen. Wat is er vanavond op televisie? Nou, er wordt veel gevoetbald. Dus ik neem aan dat ik daar nog wel een blikje op ga werpen. Veel spanning is er niet meer. Alleen PSV moet het nog wel even zien te rooien tegen Liel. Vanaf 7 uur allemaal op... Ja... RTL 7, meneer Timmer. Zoals u weet is dat een commerciële zender. Wouter Klootwijk stelt zich in de wilde keuken... om vijf voor half tien op Nederland Tweede Prang... de vraag hoe je kan weten of een vis gelukkig is... Hoe die gemoedstoestand ook zal zijn. Ik weet dat die vis bij Wouter Klootwerk in de pan belandt. En op canvas om kwart over twaalf ontvangt Jules Holland in Later with Jules Holland. Sir Paul. Ja, die van de Beatles. Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen, buitenlandredacteur Willem Frank de nood ja. uit uh, Libië? Wat ik je net meldde over die uh, voormalige minister van Justitie... Hè, die bij die stammenbijeenkomst is van uh, oostelijke stamleiders in, uh, in Libië. Buiten het conventiecentrum hangt een bord, wordt hier getweet... Uh, Libië is één stam. Dit wordt ook uitgezonden bij Al Jazeera Arabic. Uh, hij roept de internationale gemeenschap op om in te grijpen... om dit, uh, deze slachting tegen het Libische volk uh, te stoppen. En uh, wat ook op Twitter nu rondgaat, is een oproep voor een massademonstratie... morgen in Tripoli, na afloop van het vrijdaggebed. We wachten de ontwikkelingen, gespannen af. Hartelijk dank. Frank Dumosch, wat gebeurt er in lunch? Ik zie geen klokje, Felix, dus ik heb geen idee hoeveel seconden ik heb. Uh, ik geef sla we gaan... wel. Ja, ja, je begint <laughs> onrustig te worden op We gaan het hebben over Humo. Uh, het Belgische tv-blad, wat eigenlijk ook helemaal geen tv-blad is... maar veel meer, bestaat 75 jaar en de, de hoofddirecteur is de gast. We gaan het hebben over uh, uh, de secret story van Net5... wat maar geen, uh, geen scorend programma wil worden. Het zou er eigenlijk de grote klapper moeten worden van die zender. En we spelen de Nationale nieuwsgids. Heb ik dan voldoende verteld? Nou, kijk eens wat je nou, ik zie je, je wilt het aftellen. Ja, met mijn vingers in de lucht. Dat knap voor jou, zeg. Frank Dumas, maar meteen in lunch op deze Surf zender. Surf naar Gids.fm. En ik ben er morgen weer, dan is het vrijdag. De stemming van Nederland...